De ophanging van de boksen was door roest aangetast. Volgens de gemeente Tilburg hadden de kabels waaraan ze hingen al lang vervangen moeten worden. Een ambtenaar is in verband met de zaak overgeplaatst en voorwaardelijk ontslagen. Noord-Korea heeft geprobeerd een ballistische raket te lanceren, maar dat is mislukt. Dat zegt het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Noord-Korea heeft er nog geen mededelingen over gedaan. Volgens de Japanse minister van Defensie is de raket in zee gestort. Noord-Korea had eerder aangekondigd dat het binnenkort een raket zou lanceren. En internationaal is daar veel kritiek op, omdat het land ervan wordt verdacht te werken aan de ontwikkeling van kernwapens. De lancering zou deel uitmaken van dat programma. Zoekmachine Google heeft in het afgelopen kwartaal een netto winst geboekt van 2,89 miljard dollar. En dat is een miljard meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de websites van Google deden het goed. Google is werelds grootste internetbedrijf. Het verdient vooral geld met de advertenties die naast de ingetikte zoektermen op de site verschijnen. Nederlandse wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd een Majorana deeltje waar te nemen. Het bestaan van het elementaire deeltje werd in de jaren 30 al voorspeld, maar tot nu toe was niemand erin geslaagd om het bestaan ervan aan te tonen. Volgens de onderzoekers zou de ontdekking kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van supersnelle computers. Het weer. Temperatuur vannacht rond het vriespunt. Lokaal kan wat mist ontstaan. Overdag afwisselend zon en wolken met in de middag kans op een lokale bui. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121, dat blijft gewoon het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Mailen kan naar nachtzuster.omroepmax.nl en twitteren via nachtzuster. En dan is er ook nog een chat en die vind je via www.nachtzuster.net. En dan staat er zo links in beeld een uh, blokje met allemaal keuzemogelijkheden. En één daarvan is de chat. Als je die nou even aanklikt kun je meepraten met de mensen die zich daar bevinden op dit uh, mooie uur. Dus nachtsuster.net om te chatten en 0800-1121 om mee te doen aan dit programma. En dat doe je door een vraag te stellen of een antwoord te geven. En antwoorden zoek ik nog op bijvoorbeeld de vraag van Jan. Wie bepaalt een hype of een raasje of het feit dat iedereen de zelfde zin of woorden gaat gebruiken. is al flink wat over gezegd, maar daar mag je nog over bellen. Uh, Anne wil weten hoe wijn, bier, cognac, champagne en whisky ooit afhankelijk van, onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan, hoe ze zijn uitgevonden. En Ruud is getrouwd met een Braziliaanse, is gescheiden in Nederland, maar in het buitenland uh, is dat uh, nog niet doorgedrongen. En uh, zijn vrouw kan als ze wil gewoon nog roepen dat ze met hem getrouwd is. Wat kan hij daaraan doen? 0800-1121. Claudio wilde weten waar tuinaarde vandaan kwam. Nou, Volgens mij is die beantwoord. Um, Rutger die wil graag weten hoeveel voornamen een mens mag voeren. Dus hoeveel voornamen mag je je kind geven bij de burgerstand? 0800-1121. En dan natuurlijk de vraag hoe vrijdag de 13e aan de betiteling vrijdag de 13e is gekomen... en waarom dat ongeluk zou brengen. En Vincent wil weten waar de watertoren in Aalsmeer toe dient. 0800-1121. En dan is het vier minuten over vier. En dat is toch het moment voor disco hier op Radio 1 bij Omroep Max. En uh, in dit geval is dat Tina Charles met I Love to Love... Tina Charles. Antoinette, goeienacht. Hallo, ah, hey. goeiemorgen. Oeh, ik hoor dan nou van alles door elkaar heen. Of zit jij met een heleboel mensen in de auto? In de auto? Ik zit niet in de auto. Ik o, zit ik in mijn bed. Ik denk dat er, er kwam denk ik heel eventjes een, een, een, een, een lijntje van een andere watertoren tussendoor. Zit je in je bed, ja Antoinette? Ik weet het ja, ik zit op mijn bed. <laughs> Heerlijk lijkt me dat. Als je wat hoort, dan is het hoog uit de, de hond die zijn botjes tegen de achterwand gooit, maar dat zal wel meevallen. Wacht even, dus de hond zit bij jou in bed botjes tegen de achterwand te gooien? Nou, die zit daarmee te kauwen en te doen, maar als hij een beetje daars wordt, als ik, zeker als ik opgewonden word of zoiets, dan gaat hij daar dus... Uh, oké, okay, Antoinette, oké. Okay. En Luister, dat ik... kan dus raar geluid veroorzaken. Goed, dankjewel. Um, waar belde je over? Ik bel met een uh, antwoord en ik bel met een vraag. Antwoord ja. betreft de tuinboontjes. Ja, oh, mooi. Voor de tuinboontjes zijn er twee manieren, tenminste twee manieren... om ze dus uh, te bereiden om te gaan koken. Ja. Je haalt ze uit de, wat wij dus hier noemen de etui. Dat is de buitenschil. Ja. Waar ze in zitten, dus die kleine uh, tuinboontjes in een ritje. Ja. Als je die schil <laughs> eraf hebt gehaald, haal je nog een keer het schilletje van de tuinboontjes eraf. Ja. En die laatste manier, dat is de manier... om bruine boontjes te krijgen. Bruine tuinboontjes. Wacht even, dus je moet van de bruine tuinboontjes... moet je gewoon de witte schilletjes afhalen? Ja. Goh. Dus ze verkopen waarschijnlijk dan alleen maar witte tuinboontjes... omdat uh, uh, dat is minder werk dan de bruine tuinboontjes. Nou, in ieder geval houdt het schilletje het boontje wit. Ja. En uh, uh, even denken, wat zei je nou? Dat, je, je dat, je dat het verschil tussen bruine en witte uh, tuinboontjes het schilletje is. Ja, en dat, heeft, dat verandert de smaak. En uh, je krijgt, als je dat scherbetje van het boontje zelf ook nog af had, krijg je gewoon het zoete zetmeel wat binnenin zit. Oh. En dat blijft ook heel en dat is ook helemaal niet moeilijk. Maar kijk maar in de winkels, uh, diepvries weet ik niet, dat gebruik ik nooit, maar je kunt tegenwoordig ook al dubbel gedopte of dubbel gepelde tuinboontjes in blik en uh, potjes krijgen. Tuurlijk. Ik dus, ga ja, daar natuurlijk ook commercieel op in, maar er is een duidelijk verschil tussen het eten van alleen maar uit de schil gehaalde tuinboontjes of ook nog een keertje dus het tuinboontje, als het uh, dus gedopt is uit die grote schil, nog een keer uit zijn eigen velletje te halen. De dubbeldoppers. En dit is de feit wanneer dit dus komt, de, ja. tuin, de verse tuinboontjes, dus ook de kleintjes, hoe kleiner het, bo het boontje op zich is, hoe lekkerder. En de kapucijners komen nu en de verse erten. En dat is ertjes. Niet erten, verse ertjes. Dat is een delicatesse. Maar wat is dan weer het verschil tussen ertjes en erten? Nou, je hebt ertjes, doppertjes, hele kleintjes. Dus de, hoe noemen ze dat? Extra fijn. Maar die kun je krijgen tot in uh, een maat, nou, die gaat richting knikker. <laughs> ja, kijk, maar dan is het nog eens de moeite waard om ze te gaan zitten dubbeldoppen. Ja, maar dan, de, de wordt daar niet lekkerder van. Oh, de, de, de... het is ook een dunne schildje als, uh, als uh, de tuinboom. Maar tuinboontjes, zeker de jongeren, wordt daar lekkerder van. En als het zijn namelijk zijn er namelijk maar heel kort dezelfde doppen, kleine tuinboontjes. Maar als je verder in het seizoen groter koopt, dan het je ook aan smaak en aan kleur als je het tweede dopje er nog een keer afhaalt. Nou. En op dit moment schijnt het in te zijn om allerlei tuinbonen te. Pasta's te maken overal bij. Toevallig las ik dat van de week in het boekje van de Albert Heijn. <laughs> Echt waar? Ja, ja het is het een hype, een raasje, het is de, hype, het is die de die mode. Die. Ja, tuinbonenpasta. Ja. ja, dat is weer, uh, ja, nou je kent die uh, regels, de kleur maakt de maaltijd en het schikken en weet ik al. Nou ja, dat, dat vind ik te moeilijk worden, hoor, hoor. Eigenlijk klinkt het best lekker hoor, Gedubbeld op de tuinbonen pasta. Dat klinkt, klinkt eigenlijk best... Ja, ik wil ik, denk, ik, denk, ik denk dat je er gewoon 7,95 doosje, per doosje voor kunt vragen. Minstens, minstens. Goed, nou, dat, de tuinbonen, dat zijn allemaal goede tuinbonen tips voor Dea. Maar je ja. had zelf ook nog een vraag. Uh, ja, dat gaat over het feit dat de prijsjes van de medicijnen afgehaald zijn. Ja. En nu presteert mijn ziektekostenverzekeraar het om ook geen uh, specificatie op de nota's te zetten... Waarop, waardoor zij mijn eigen bijdrage van mijn rekening af kunnen halen. Ik vind dat te gek voor woorden. Wacht even, moet je heel even uitleggen nog. Nou, het ja. instellen van de eigen bijdrage... dat ja. is dus wat we nu 220 euro is het, geloof ik, dat ja. we nu betalen... Ja. die is ingesteld om ons te leren te gaan kennen en weten... Wat wij, hoe duur wij zijn voor de arts. Ja. Nou, prima. Je krijgt dus op je medicijnen de prijs. Waardoor mensen met een klein inkomen, zoals ik, ik heb alleen AOB. Uh, weten. en de, de ziektekostenverzekeraar je ook als zodanig aanschreef... van. dit zijn de kosten die wij dan en dan. Uh, van uw rekening halen. want u uh, hebt medicijnen aangeschaft. die onder de eigen bijdrage vallen. Ja. Ja. Nou, nou doet de de, bij de apotheek krijg ik de prijs niet meer op het doosje. De ziektekostenverzekeraar specificeert het niet. En nou moet ik dus, ik weet dus niet welk bedrag ik kwijt ben. Dat is raar. Maar ik moet er sparen in verband met hoe mijn uh, inkomen is. Ach, ik vind het een bevolking yeah. die Nederland niet moet pikken. Nee, dat is raar. Ja. Dat moet je gewoon toch kunnen weten. Ja, ik vind dat we daar recht op hebben. Goh. Dus, de vraag is eigenlijk waarom, wat of niet? Wat we daaraan doen? Oh, wat is er te doen? Ik, heb het al, ik vraag het natuurlijk bij mijn apotheek, dus dat ik... Eh, vraag ik niet eens, het is daar een beetje dus eh, nogal arrogant te vragen. Want ik ben zoveel keer daar ook, krijg ik ook niks te horen. Tenzij ik boos wordt, maar goed, dat is moeilijk voor mij in bepaalde situaties. Want dan schiet ik heel hard met mijn plas. Maar uit... Nou ja, goed, maakt niet uit. Ja. Um, daar krijg ik... Daar, ik mag daar ook niet meer de prijs vragen. Ja, ga jij maar lachen. Maar dit ja. is dit, dit, dit uh, dit, dit, dit onderwerp... Ja, dat emotioneert emotioneel. Nee, me. ik hoor het ook aan je. Dat vind ik ook ja. vervelend. Maar ik moet een beetje lachen om de, om, de, uh, om de uitspraak. Ik mag het niet meer vragen. Want dan denk ik... Dat kan gewoon niet bestaan dat je iets niet mag ja. vragen, toch? Ja, Zij, uh, het is nog erger. Ja. Allebei zeggen ze nu dat het wettelijk verplicht is om ons daar niets van te vertellen. Nou ja... Ja, nou, wel de aangesmaar. maar. Ja, dat kan altijd zo slecht s'nachts, hè. Maar, nou ja, alhoewel. Nou, ik vind het wel stom, zeg. Ja. Nou, ik vind het niet alleen stom. Ik vind, dit is bevroogd en we worden al zo bevroogd. Ja. En dit is de minima twee keer slaan. Want als je... Ik heb daar zelf geen last van, maar je zou maar kinderen hebben... of een moeilijke periode en je bent minima. Nou, er zijn er een heleboel... Dan weet je niet waar je aan toe bent als je medicijnen moet gebruiken... en die zijn tegenwoordig heel duur... Yeah. Wat je moet reserveren opsparen, sparen, op zien bij elkaar te krijgen. voordat de. de nou in mijn geval de Aves. het er dus laat weten af te gaan halen. de komende tijd. dat uh, is wel een beetje idioot. En als je vindt... tegen ze zegt, dan zeggen ze. dat tegen ze zegt. dan zeggen ze. ja, maar dan kunt u een regeling met ons treffen. Ik hoef niet kleiner gemaakt te worden dan ik ben. Ja, ja, ja. Nee, ik begrijp het. Nou, ik. ik, ja, ik vind het een, een. een naar verhaal. maar ik hoor al wel dat het speelt. Ik zie ook op de chat dat het. Uh, uh, herkend wordt, het verhaal, dat het uh, dus niet alleen bij jou is. Dus ik, ik weet niet of we tot een antwoord komen... maar misschien zijn er nog mensen die suggesties voor je hebben... wat er te doen valt en die uh, uit ervaring spreken... van dat ze iets hebben geprobeerd wat wel gewerkt uh, heeft. Dus um, eigenlijk kan ik gewoon vragen van... hoe kom je achter de uh, prijzen of de eigen bijdrage... die je moet betalen voor je medicijnen? Ja. En wat is eraan te doen dat de apotheken dat niet meer geven? En vooral de, de ziektekostenverzekeraar. Ja, maar... precies. Ja, ja, hartstikke bedankt. Ik ga het proberen. Sterk daar, Antoinette. Dankjewel. Goed, doei. Ja. 0800 1121 Even kijken hoor, uh, verzekeraars en apotheken. Want straks dan moet ik de vraag herhalen. Moet ik nog wel weten wat ik nou precies ging vragen. 0800 1121 Alfons. Goedemorgen. Hallo. Hallo, goedemorgen, mijn Alfons Steinen. Dag Alfons. Ik had een antwoord voor je nou. op de vraag waar, op waar een watertoren voor is. Ja. Uh, die is om druk te zetten op, de, op je waterleiding, zodat het water uit je kraan komt. Wat ze doen is, ze pompen water in een groot repertoire boven in die toren. En door de wet van de communicerende vader, heet dat dan in de natuurkunde, krijg je dat de druk van dat van die waterkom. zich over de gehele waterleiding net verdeelt van, dat, van, van die stad. Goed. En, dus, en, en, en dat is het doel ervoor, Eigenlijk heel simpel, druk zetten op je waterleiding. Zodat okay. het water op zich aankomt. Uh, Alfons, we hebben niet zeg maar de beste telefoonverbinding van Nederland. Dus... Nee, ik. Ik, ik hoor het. Ja, dus ik zeg, uh, maar ik heb uh, zeg maar de steekwoorden kunnen verstaan, dus ik zeg gewoon bedankt. Oké, dank Hoi. Dag. Dag. Uh, ja, het ging ook over de watertoren eigenlijk. Oh, gelukkig, want ik zat net te denken of ik wat ik kon verstaan van Alfons moest reproduceren, maar gelukkig ben jij er. Nou, het is gewoon zo, de, de watertoren is, daar pompt men bovenin water. Ja. Er zit waterbassen in. En daardoor heb je druk op de waterleiding in de huizen. Alleen het is een beetje van vroeger tijden, want met de hoofdbouw werkt dit niet meer. Oh ja. <laughs> uh, vroeger was het eigenlijk allemaal laagbouw, dus pompte pomp en die torenpomp, uh, dat was zinvol met water. En dan had je druk op je waterleiding. Oh, en hoe doen dus ze dat nu waardig? dan met die flatgebouwen? Nou tegenwoordig wordt het met pondruk uh, gebeurd, met pondruk. Uh, de pomp en uh, het ware uh, druk erop. Ja. Yeah. Maar er staan nog een stel in het land. De uh, me meeste worden nog gebruikt. Want als ze niet meer gebruikt worden, ja, dan worden ze of afgebroken. Of bijvoorbeeld bij Lichtmis is er een restaurant bovenin gevestigd. Oh ja, ja. ja. ja maar het zijn ook meestal wel prachtige bouwwerken. Ja, dus meestal is het zo, als, als zo'n ding er nog staat, dan wordt die ook nog wel gebruikt. Ja. Want men kan okay. bijvoorbeeld ook... Als het een wat nieuwere toren is, dat men in het basin zelf van de, van de watertoren als het ware een extra druk erop komt. Oh. Waardoor het ook weer hoger gaat als in die toren zelf als waren. Maar waarom zijn dat allemaal dan van die torens? Waarom, waarom zijn het nooit uh, vierkante hokjes? Ja, omdat het, omdat het natuurlijk naar boven moest. Het moest boven de huizen uit zijn om druk op je waterleiding te Oh, oké. Okay. Dus het moet hoger zijn. Dus dat dat bezin moest als ware, boven, boven jouw huis staan, ja. anders had je geen druk op je water. Ah, oké. Dus een vierkant ga... hokje. Dat is het nu in feite. Daar staat gewoon een pomp in. Ja, precies. Nou, Dan ga ik straks, als ik langs de watertoren hier in Hilversum rij, even kijken hoe hoog die is. Ja, die zit in feite boven de vroegere laagbouw. Kijk, nou met, met echt die hoogbouw werkt het dus gewoon niet meer. En daarom worden ze ook niet meer gebouwd en voorzichtig afgebroken en, en, of een andere bestemming gegeven. Maar die in Alsmeer wordt dus waarschijnlijk nog gebruikt. Als die er nog staat, neem ik aan dat die gebruikt wordt. Wij hebben, ik woon in Eindhoven, daar hebben we een hele aparte watertoren. Daar staan vier masten en daar hangen halverwege ronde bollen in. Tuurlijk. En... Uh, dan wordt in die bollen wordt gewoon druk geperst, waardoor het ook naar de hoogbouw toe gaat. Kijk, het is allemaal maar mooi bedacht, hè? Ja, maar dat is dus eigenlijk de watertoren. Ja, daar zit water in. Oké. Okay. Ja? Hey, dankjewel. Ik ben er blij mee, Wico. Oké. Okay. Ik wens je een ja. goede nacht. Datzelfde, hè? Oké, okay, dag. Hoi. Ga ik straks even bij de watertoren kijken hier in Ilfsoe. Even, toch even kijken hoe hoog die is. Ondertussen kun je nog gewoon blijven bellen, hoor. 0800-1121. Met vragen en antwoorden bijvoorbeeld waarom Vrijdag de Dertiende Vrijdag de Dertiende heet. Dit zijn Marco en Sita en Lopen Over Water. In één seconde kwam zonlicht door de wolken heen. Eén tel more Marco Borsato en Sita voor Willem-Alexander en Maxima. Ik zie trouwens op de chat Willempie melden dat de watertoren in Oostburg te koop stond. En dat dat een hele mooie toren is. Er zijn nog een hoop watertorens in Nederland, kom ik nu achter. 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt bellen met antwoorden en natuurlijk ook nog vragen. Nel, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Uh, hallo, ik heb een antwoord voor Ruud. Mooi. Over het uh, Brazilië-verhaal. Ja. En uh, dat is namelijk zo. Mijn man was Amerikaan. Geboren Nederlander. Hier getrouwd. Ook met een Nederlandse vrouw. Geëmigreerd naar Amerika. Ja. Yeah. Gescheiden. En ik leer mijn... Uh, ik heb duidelijk een eerste man en een partner. Het, hij was dan de partner. Hij kwam hier... We leerden elkaar weer opnieuw kennen. En dat werd een klik. Ja. En is voorgoed hier naartoe gekomen. Maar toen kwam het probleem met het inschrijven hier in Lunspet. Dat dat niet ging, tenminste in zoverre. Hij was gescheiden, maar stond nog als getrouwd, geregistreerd hier in Nederland. Ja. En dat betekende dat als zijn vrouw in Nederland zou komen, ze was al lang hertrouwd... maar als ze dat zou willen, had ze hier naar Nederland kunnen komen... en op kosten van mijn partner de nodige financiën van bank of wat ook kunnen halen. Toen moest mijn partner op advies van de gemeente... Ja. naar de rechtbank in Orken schrijven... En daar een duplicaat hebben van de uitspraak van de echtscheiding. Ja. Met dat papier moest hij weer naar Nunspeet. En ik weet niet of dat ook nog naar de Amerikaanse ambassade... hier of Nederlandse ambassade moest. Dat kan ik me niet meer herinneren. Want mijn partner is drie jaar geleden overleden. Hmm. Toen heb ik het in omgekeerde vorm gehad. Ik heb er ook... Officiële overlijdenspapieren op moeten sturen naar de Amerikaanse ambassade in Amsterdam. Oh, oké. Okay. En dan is alles klaar. En toen mijn partner het officiële papier weer kreeg uit Oregon, de rechtbank Oregon in Amerika, uh, was alles geregeld. Oké. Okay. En dan zeg, dan zeg je, sorry hoor Nel, maar je zegt ik heb een eerste man en een partner. Ja, mijn eerste man is overleden. En toen heb ik mijn partner leren kennen, dat was een volle neef. Oh. Die met vakantie hier was. Echt waar? Dat was van jou een volle neef? Een volle neef, maar oh. ik had hem veert, bijna 40 jaar niet meer gezien. 30 of oh. 40 jaar. Dus dat was op zich leuk, we kregen de klik. En ik heb nog tien jaar fijne jaren met een partner, met een volle neefpartner gehad. Een volle neefpartner, ja. Met een volle neefpartner. Er zijn niet veel mensen die dat kunnen zeggen, denk ik. Ja. Maar, nou ja, dat is, uh, dat is wel inderdaad uh, goede, goede informatie voor uh, onze Ruud. Die ja, met, uh, zijn vrouw kan inwezen, omdat het hier niet in Brazilië geregistreerd is en ja. verder dan ook niet... kan ze geld afhalen van bank. Ja, dus hij moet eigenlijk met, een, uh, met de papieren toch nog dus even... even naar de gemeente. Wij kregen de, geme... de informatie hier van de gemeente Nunspeet. En uh, die heeft ons uh, toen dat gezegd... hij moet de officiële papieren even opvragen. In dit geval werd het dan een duplicaat van de officiële papieren... Ja, dat kost en, weer 15,50 uh, euro. 50. En daar zijn we mee naar Nunspet gegaan. Het was alles geregeld. Maar dan moet hij straks met die papieren even naar Brazilië. Nou, hij kan er, ik denk dat hier een ambassade ook daarvan Brazilië. is. Dat weet ik niet precies. Nee. Maar dat kan hij altijd even informeren. Oké, okay, nou hartstikke goed, Nel. Dank je wel. Heb ik nog even een andere vraag. Ja. Ben jij ook de Astrid de Jong die voor de Gelderse Omroep uh, werkt? ja. Ja, zie je wel, want ik luister. Als je ben, hoor ik dat, ik denk: hé, hey, dat kom naar de stem te horen, is dat dezelfde. Ja, nou, er zijn programma's. natuurlijk. Er zijn in de jaren zeventig een hoop Astrid de Jonge geboren, dat is wel uh, waar. Maar op uh, de, zaterdag en zondag ben ik er weer, Nel. Nou, ik luister weer met heel veel plezier, want ik vind het leuke programma's. Nou. En de reden dat ik wakker ben, ik ben altijd wakker. Ik lig altijd een paar uur wakker in de nacht. En luister naar de nachtradio. Totdat je weer in slaap kan vallen. Tot ik weer, ja dat is altijd tegen 6 uur, half uur. <laughs> En tot hoe laat slaap je dan? Nou, hooguit tot half acht hoor. Ach, nou toch heerlijk anderhalf uur weer eventjes <laughs> Natuurlijk maar. Nou, wel trusten van snel, dankjewel. Ja hoor, dankjewel. Dag. En een fijne uitzending. Dankjewel, dag. dag. Peter. Hallo Astrid. Hallo. Ben je een beetje voor kalmer, meid? Nou, een klein pietje, hè? Ja, dat is toch, toch te horen. Het is of verkouden of ik zit al 2,5 uur mijn neus dicht te houden. Ja, <laughs> ik denk dat het het dat eerst is. Ja. Een beetje dat een datte deus. Ja, oh wat heb erg. Jij, heb, jij, heb jij spraakgebrek en ik ook? Nou, spraakgebrek, spraakgebrek, spraakgebrek. Ja, het is een spraakgebrek. <laughs> wat kan ik voor je doen, Peter? Nou, ik heb een antwoord op uh, vrijdag de oh, 13e. Fijn, vertel. Nou, het komt uit uh, de Griekse oudheid. Oh. En wel het paard van Troje. En het is zelfs een erkende ziekte. Die ziekte heet... Paraskevi, Decatria, Fobia. Dus Paraskevi is Grieks voor vrijdag. Yeah. Dekatria is 13. Fobia is angst. Dus Paraskevi, Decatria, Fobia. Hey, je kunt mij alles wijsmaken, maar het klinkt fantastisch. Ja, nou, ik, ik spreek een beetje Grieks. Maar Mooi. Want, ja, en uh, dat heeft dus echt te maken dat uh, Paraskevi. Het woord zegt er al para, dat is dus voor, Kevi, voor het weekend. Uh, dat is de vrijdag, want de Grieken zijn ook begonnen met de dagtelling. Wij hebben dat pas veel later gekregen. De Dagen worden ook heel anders genoemd. Uh, je hebt uh, Destra, Triti, Tetarti, dus maandag, dinsdag, woensdag. En dus gewoon de tweede, de derde en de vierde. En uh, de Paraskevi is ontstaan toen men uh, de overlevering van het paard van Troje heeft uh, uitgewerkt. En dat uh, paard werd als geschenk gegeven aan een, uh, uh, aan een koning. Uh, als een soort overgavegeschenk. En ja, omdat het dus tegen het weekend liep, hadden de Grieken al genoeg Red China op. <lacht> en uh, ze zijn erin getrapt. En dat heeft dus ongeluk gebracht. En vandaar komt, tenminste zo heb ik het gehoord, en dat heb ik net door een Griek laten vertellen, die het volgens mij echt wel moest weten, want die werkt in uh, Athene aan de universiteit. En uh, heel leuk was dat men jarenlang geloofd heeft dat uh, het paard van Troje dus uh, nooit echt geëxisteerd heeft. Maar nu zijn er onlangs, ...opgravingen geweest waarbij men delen van dat uh, kunstwerk gevonden heeft. Goh. Ja. En uh, zat er nog iemand in? Nou, dan, dan moet hij toch wel heel <lacht> <uit werden. lacht> Is <die> hij <toch> <lacht> ...is hij of doof geweest? Kom, kom op. En <lacht> ja, je weet het niet? <lacht> ja, je weet het nooit. <lacht> Goh, wat een, een leuk verhaal. Ik kende dat helemaal niet... Ja, zo, zo heb ik het dus in Griekenland gehoord. En uh, nogmaals, die uh, meneer dat is uh, uh, Jorgos Apostolis. En dat is een van de uh, oudheidkundige professoren in Griekenland. Die dus daar werkt aan uh, de universiteit in Athene. Nou, dan moet, dan moet het al bijna wel waar zijn, hè? Ja, er worden heel veel dingen aan uh, de, uh, Vrijdag de 13e uh, toege, uh, toegezegd. Uh, er was ook iemand die vertelde dat het met de Tweede Wereldoorlog te maken had. Iemand anders wist weer dat met de Eerste Wereldoorlog. Ja, ik beroep me dan gewoon op het oudste wat men ja, kent. Ja. Ja, en dan zal het dat wel zijn. Ja, over, over Oud. Uh, ik krijg ook nog een, uh, een uh, mailtje van Hans Bonevaas. Die schrijft... Uh, nou, kijk, dan moet ik weer niezen. Dat is ook heel onhandig. Als ik opeens ga niezen, dan heb ik het al van tevoren aangekondigd. Hè? Niet schrikken. Ja, ja. ja. ja. Uh, uh, want Hans die schrijft... Vrijdag de 13e wordt als een ongeluksdag beschouwd... vanwege de combinatie van vrijdag en 13. Een van de verklaringen is dat vrijdag de dag is dat Jezus werd gekruisigd. Dus ook best lang geleden. Mm. Een ongeluksdag dus. Als die dag dan ook nog samenvalt met het ongeluksgetal 13, deze dag dus wel een extra ongeluk veroorzaken. Na de vrijdagen kunnen een kwade naam gekregen hebben... omdat op die dag door de Romeinen doodvonnissen werden voltrokken. Ja, maar dan uh, kan ik hem toch tegenspreken. Want Romeinen oh. zijn dus uh, Italianen. En bij Italianen is niet de dertien, maar de zeven een ongeluk. Ja, echt waar? Wat grappig. Ja, ja. Uh, klaar, ook in Engeland werd de doodstraf op een vrijdag uh, voltrokken... 13, dat is dan, uh, want uh, dit is dan ook, het gaat over de vrijdag, hè? dat daarom die kwade naam vanwege die doodvonden zijn. En dan 13, een negatieve klank had lijkt in de christelijke wereld terug te brengen tot het laatste avondmaal van Christus, waar 13 ja, personen aan zaten. Uh, 13 aan een tafel, Christus en ja. 12 apostelen, ja. ja, dat kan natuurlijk ook zijn. Maar goed, ik, ik heb het toen zo gehoord en uh, ik, ik vind het ook een logische verklaring. Alleen, uh, door, bij de Romeinen, de Italianen dus tegenwoordig, de Berlusconi is onder ons, ja. is de 700-getal. Ja, ja, nee, maar dit gaat dan over de vrijdag. Dus uh, die dertiende, e ja. die... Uh, Goh, wat een hoop uitleggen voor één ding dan nog, hè? Ja. ja, maar er schijnen toch heel veel mensen echt last van te hebben. Ja. Dus als het, als het, al, als het al een officiële ziekte is, ik bedoel, nou... Ja, maar maar ik, geloof het best... ik ben ziek, wat heb je dan? Ja, ik heb de vrijdag de dertiende fobie. Nee, maar het, is, dat is, het lijkt me heel logisch. Want als je bang bent dat je iets laat vallen, dan ga je geheid die dag iets laten vallen. Ja, maar dat is een, de, de, de, de, je laat wel meerdere dingen op een dag vallen. De mens is niet zo perfect als we allemaal denken. Nee, maar je onthoudt het dus beter als je denkt, oh ja, natuurlijk ja, vrijdag denkt... de dertiende. En op een of andere manier, als je te voorzichtig bent, dan ga je juist struikelen. Ja, want het is voor hetzelfde als je een, een, een zweertje of een, een sneetje aan je voet hebt en dan het liefst aan de kleine teen. Ik moet Je eens opletten hoe vaak dat je juist op dat moment aan die kleine ja. teen stoot. Ja, precies. En dat doe je even vaak normaal, maar alleen dan valt het niet op. Nee, op vrijdag de 13e hou je het beter in de gaten. Nou. Ja, ik zal zorgen dat ik geen sneetje in mijn teen krijg. Nee, doe voorzichtig met je teen. Ja, en ik heb, ik heb ook een vraagje. Ja. En dat vind ik een heel belangrijke vraag. Oh. Ik ben uh, een enorme fan van jouw programma. En ik kijk ook heel graag naar opsporing verzorgd. Het enige waar <gacht> ik me altijd aan stoor. Ik heb een mobieltje dat kost 25 euro. Daar kan ik mee filmen. Ik heb, ik heb de scherf, uh, scherpste beelden. Ik kan inzoomen. Noem maar op. En dan zie je die opsporingsberichten. En dat zijn dan camera's waarvan ik weet dat die dus duizenden euro's kosten. Nou, Ze kunnen net zo goed een waas uh, een, een voor een wens uh, houden. Waarom zijn die beelden altijd zo slecht? Ja. Is je dat nooit opgevallen? <laughs> Jawel, maar die, die vraag hebben we ook wel eens gehad. En volgens mij heeft het te maken met het feit dat, uh, dat je natuurlijk enorm veel uh, noodloos bewaart van die beelden. Ja goed, maar... maar uh, Kijk, als je mooi. op, op hoog, hele hoge kwaliteit beelden wil hebben, dan ben je en duurder uit... en dan moet je echt enorm veel informatie gaan bewaren waarvan je het grootste gedeelte nooit nodig zult hebben. Ja, maar als, als je toch gewoon, ik zal maar zeggen, een week lang je informatie op hebt gespaard. Die chip, die, die, die kan niet kapot. Dus je, je spoelt hem, en, of je wist hem, en, en je neemt het nu op. Maar het valt echt op. Het zijn, en trouwens, overal, ook Duitsland heeft ook zo'n programma. Dat heet uh, ActenSeigen uh, XY. Ja. En uh, dat is precies hetzelfde. En daar doen ze het dan zo gehaald dat ze het echt helemaal naspelen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, uh, dat doen ze dan. Hè. Ja, dat, dat valt wel op. Ja, en hoe is het nog met Friese Daar hadden we het laatst over. Nou. Ik ben bijna blij dat je het vraagt. Ja, niemand vraagt het. De nee. Niemand ligt daar in Engeland. Ja, en ik, ja, ik moet serieus, moet ik daar echt meerdere malen per week aan denken? Nou, ik ook. En Ik met name omdat we het toen hadden over prins carnaval. En de volgende dag lag je in de kreukels. Dus ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja ja nee maar het is, het is op een of andere manier was er heel veel commentaar dat de media hem te veel op de huid zat toen hij mm. uh, en, en, en toen is hij naar uh, Engeland gebracht en toen dacht waarschijnlijk iedereen van nou later we ze dan maar met rust laten mm. maar ik ben ook wel heel benieuwd want hoe lang gaat dit nou uh, zo door ja, ik, ik, ik en... kan me er helemaal niks bij voorstellen. Ik kon er komt ook geen informatie over. Koningin dag gaat dus wel gewoon door. Koningin was ook in Limburg, yeah. was bij de opening van de Floriade. Ja, ze pikken het leven weer een beetje op, hè? maar af en toe reisde dan uh, een van de koninklijke familie even naar Londen. en Dat zie je dan ja. weer opduiken. Maar... Uh... Ja, ik vond hem altijd een hele sympathieke kerel. Nou ja, los daarvan, voor mij voelt het toch een beetje als familie, die hele koninklijke familie. Maar ik ben dan ook ik ben dan een klein beetje uh, koningsgezind ingesteld. Maar uh, uh, dus ik, ik, denk, ik, ja, ik denk ook regelmatig van, goh, hoe zou het nou zijn? En is er nog een kans dat hij opeens wakker wordt, denk ik dan? Ja, vooral dat. dat, dat uh, ja, wat, wat, wat doe je dan? Wat, wat, wat, welke besluiten worden dan? Ik vind het echt heel erg. Ja, ja, ja. Midden in leven, hij is net zo oud als ik, is ik nog net iets jonger. En ja, dan, dan denk je toch van, hè, verdorie. Ja. Ja. Ja, nee, maar en, en, en dat het, ik vind het ook zo vreemd dat er zo weinig informatie over is. Ja, dat, dat is wat, wat, wat ik zo, ook vreemd vind. En, en er komt ook niks uh, op de Duitse tv of de Belgische tv. Wat echt, uh, en de Engelse, op... heb je de Engelse tv al gescand? Ja, dat kijk ik ook oh, regelmatig ok. naar. Goed zo. Want maar dat de komt ook niks op. Nu zullen wij daar rust niet zo belangrijk zijn in Engeland. Die hebben zelfs genoeg te doen met een koning. Sorry. Nou ja, maar als er dan, als er dan een prins in je ziekenhuis ligt te liggen. Het, ja. is, het is wel, het is een, ja het is natuurlijk heel verschrikkelijk, maar het heeft ook iets sprookjesachtig, een, een, een prins die, die wakker gekust zou moeten worden. Ja, God, dat was een leuk sprookje. Ja, maar dit is, dit is een prins die, die ligt te slapen. Het is heel raar. Ja. Maar goed, ja. nou, ik, nou. Uh, ik weet het niet. Misschien dat er iemand uh, nog iets heeft opgepikt uh, de afgelopen uren. Hoe is het met prins friso En waarom er van die slechte beelden worden gebruikt bij opsporing verzocht. Ik vind het een mooie vraag, Peter. Dank je wel. Graag gedaan, als het en ook voor Frizo. Ja, Doe, doeg. Jaco. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo? Ja, ik, ja. ja. Waarom ben je wakker? Waarom ben ik wakker? Omdat ik op het werk ben. Kijk, en wat doe je? Ik uh, ben vrachtwagenchauffeur en ik kom uit uh, Berlijn. Ik ben net Nederland ingereden. Ah, en wat heb je bij je? Wat zeg je? Wat heb je bij je? Uh, textiel, goed, heb ik gelost. En ik kom nu met het uh, allemaal lege spullen wat retourprogramma's uh, mee terug. Kijk, nuttig werk. En wat ja. bel je over, Jaco? Nou, het was meer een aanvulling op het, over die watertoren. Uh, omdat ik, uh, ik weet dan in, uh, in Haarsensvouw, de Rijndijk, daar is een watertoren. Want het ging een beetje om uh, voor, de, voor de herbestemming eigenlijk, wat ik uh, begreep. En uh, daar, ook, uh, daar zit een kantoor in. Voor zover ik heb begrepen. Een kantoor dacht ik ook van de grote winkelketenen van, van Hoofdvliet. En uh, ik laat ook nog te denken, in Boskoop heb je ook een warentoren En die is ook, ook verkocht volgens mij ook voor 1 euro of 1 gulden nog misschien zelfs wel. Want het is al even geleden. Ja. En daarom is dan een, volgens mij een soort van woning of zo in uh, gemaakt. Dus dat, uh, er wordt een hele... Uh creatieve dingen bedacht voor die, voor die dingen. Ja, en terecht, want het zijn gewoon ontzettend, uh, ontzettend mooie gebouwen vaak. Klopt. Mooie bouwwerken, ja. ja. Ja, uh, welke ik ook uh, ken, ik zie ook wel vaak natuurlijk wel onderweg dingen. Maar die zijn eigenlijk nooit. Uh, het is nooit één grote betonnen kolos. Hoewel ik zit nog wel eens in Frankrijk, daar zijn ze allemaal een beetje hetzelfde. Een beetje recht opgetrokken met een. Nou ja, een, wat, wat, wat, wat, wat verbreding, zeg maar, hogerop voor die waterbak, natuurlijk. En, en, en daar wordt, uh, ja, voor zover ik zo heb gezien, uh, niet zo gek veel uh, creativiteit aan, uh, aan besteed. Nee, nee, nee, jammer. Nou ja, maar in ieder ja. geval. Ja, nou in ieder geval zijn ze er hier nog wel en uh, zijn er creatieve oplossingen voor bedacht, voor als ze ja, niet meer nodig zijn om die druk op de waterleiding te houden. Want daar waren ze dus voor. Hey, ja. Ik ben helemaal bij. Dankjewel, Jaco. Oké, okay, graag gedaan. Wel goede uitzending. Ja, hoi. dankjewel hoi. René. Ja, goedemorgen. Hallo, je belt ook over watertorens, of niet? Nou, ik ga alleen maar het antwoord geven op de waardertoren van Alsmeer. Ja, oh mooi, want daar nou, dat draaide was allemaal gevraagd, dan het allemaal en Dat was niet gevraagd en daar kregen we allemaal antwoorden op. Maar um, de waardertoren in Alsmeer is in 1994 uh, buiten gebruik gesteld. Dat is in 1997 verkocht aan de gemeente Aalsmeer. En de gemeente Aalsmeer heeft die toren vandaag nog steeds in het uh, bezit. En het beheer wordt uh, besteed door de stichting uh, Aalsmeer... Ja. En het is uh, opengesteld als trouwlocatie. Leuk! Dus dat is de watertoren in uh, Aalsmeer nu. En ja, we hebben allemaal inmiddels al een uitgebreid uh, toren gekregen. Wat met al die watertorens gedaan wordt. En dat het nu opgelost wordt met, uh, met, met pompen, uh, zeg maar. Omdat, ja, die torens moesten inderdaad boven de gebouwen uitkomen. En je zou nu wel een hele hoge torens moeten hebben. Ja. Er zou er in Amsterdam eentje hoger dan een WTC moeten zijn. Nou ja, daar dus, uh, roept het wel weer op tot creatief bouwen. Maar um, goh, dus, ja, want dan heb je dus boven in het WTC heb je gewoon water natuurlijk. Ja, dus dan zijn die toren er wel boven dan we het hoogste punt van Amsterdam. Nou, dat nou, wordt een knappe toren. Dat wordt ja. wel krabber. Ja. Als je het op de oude manier zou doen. Ja. Dus dat lukt niet meer. Dus Dan hebben we pompen voor tegenwoordig. Ja. Dan dus zijn de watertorens allemaal buiten gebruik geraakt. Nou, Preinig. dan. En, uh, en ja, precies. Vrijdag de dertiende. Ja. Um, daar hoorde ik al een stukje e-mail, wat inderdaad uh, uh, van Wikipedia afkomstig is. Oh. Daar haal ik ook mijn informatie vandaan, dus dat hoef ik ook niet meer te vertellen. Um, die, Paras die, die, die die Griekse naam die erin staat, wordt niet vermeld van Troje Dat heeft wel een Griekse naam gekregen. Maar ik heb Troje daar niet mee in, uh, in, in gevonden. Oh. Nou, het kan ook juist zijn, dat weet ik niet. Het is in ieder geval een mooi verhaal. Ja, daarom. Je hoeft het verder niet te toetsen. Verder vind ik nog een. Ja, dan moet ik ook wat nieuws erbij gooien. Er is nog een oorsprong gevonden. Op vrijdag de 13e oktober in 1307 zijn in Frankrijk alle Tempeliers op bevel van Philips II. werden gearresteerd. Nou ja, precies. Dus dat komt er dan ook nog bij. Ja. Dat heeft er wel mee te maken, ja. Ja, en uh, hier krijgt, er wordt ook wel gesteld dat vrijdag de 13e is afgeleid van de Noorse zagen over een kwaadaardige Goordse Loki die als niet uitgenodigd 13e gast op het geest uh, komt en dan oh. aarde in de rouw dompelt. Nou, dat staat dus gewoon in uh, Wikipedia te lezen. Ja. En uh, verder lees ik hier ook nog dat uh, vrijdag de 13e als dusdanig eigenlijk heel recent voorkomt. Uh, pas vanaf de 17e eeuw werd er schriftelijk gezegd... dat vrijdag de 13e ongeluksdag zou zijn. Nou, noem dat maar recent. Mm, ja, <laughs> uh, ja, maar kijk, Jezus, uh, het verhaal van Jezus... Is en, nog en, iets ouder, ja. Is toch iets ouder. En yeah. trooien is nog veel ouder als je dat zou gebruiken. Maar in de Nederlandse liter literatuur komen we dat pas tegen vanaf de 17e eeuw. Dus ja. Nou. Ik heb wel een paar leuke in Wikipedia staan... <laughs> Werk je uh, bij Wikipedia ook? Of, uh... hè? Werk je ook bij Wikipedia? Ja, nee, precies. Ik zit gewoon Wikipedia te kijken. Ja. Daar staat uh, gewoon uh, 13 januari 2012 uh, recent nog... de ramp met het cruiseschip uh, Costa Concordia. En dat is dus het meest recente. Ja, ja. En ik heb een hele leuke gezien. Uh, even kijken hoor. Oh ja, die vond ik leuk. Op 13 augustus 2004 overleed een bijgelovige Romein die die dag de deur niet uit wilde... omdat hij bang was voor een, om een ongeluk te krijgen. Uitstrijd van de EHBO verklaarde dat de man was gestoken door een wesp... van een in, de Roemeen, in de Roemenië zeldzame soort waarvan de steek uiterst schriftig is. Ach. Ja, dan durf je op die dag de deur niet uit te komen, je niet te verroeren... omdat het vrijdag de dertiende is en dan krijg je een wespesteek. Ja, dat is wel heel ironisch natuurlijk. Dat is inderdaad heel erg. Um, en dan heb ik nog iets gehoord van Friso. Oh! Ja, um, dat waren rolletjes. Friese ligt inderdaad in, uh, in, in Engeland. Een yeah. um, paar maanden geleden las ik nog, of enige tijd geleden, een van de rollebanen dat Mabel erg ondergebruikt gaat omdat de klok tikt in het nadeel van, uh, van Friso. Ja. Yeah, yeah. Nou weet ik niet of hij wel of niet aan de beademing is, maar ik geloof dat hij wel aan de beademing is. En uh, Engeland houdt dit drie maanden uh, termijn. Dus als hij na drie maanden uh, niet uh, reageert, uh, ja, dan uh, weet ik niet wat ze gaan doen. Uh, en hoe lang is het geleden inmiddels? Uh, waar was het? Voorjaarsvakantie was het? Uh, februari? Maart, april, mei. Ja, het zal in mei dan zijn. Uh, nou, dan vraag ik me af, gaan ze Frieso gaan verplaatsen naar een, naar een ander land waar die, waar die verder uh, kan, uh, kan gaan? Of gaan, zijn, zijn, uh, gaan ze toch, uh, wat ik heel netjes zou vinden van de koninklijke familie, om ook donor uh, te worden? Ja, ja, weet ja. je, maar misschien zijn ze dat wel. Nou, dat zouden we wel eens willen weten. Wij, ja. zij, iedereen wil graag dat wij donor uh, zijn, maar... Um, Zouden ze dat zelfs niet, uh, niet doen? Ja, dat is een goede vraag. Ja, maar ik denk bijna bij dit soort uh, dingen, als je dat niet weet... of als het niet heel veel te sprake komt... of als ze daar niet voor op de barricade gaan... dat het uh, dan wordt geschaard onder het persoonlijk leven... en dat het dan niet bekend wordt gemaakt. Dat ja, denk ik bijna. dat kan zijn, maar ze hebben dan toch wel een grote voorbeeldfunctie. Ja. ja, ja, ja. Lij lijkt mij dan. Goh, dat is wel een inter interessant vraagstuk inderdaad, wat jij nu zegt... Ja, ja dat, uh, ik zou dat toch wel uh, zeg maar, nou, trots zijn als zij zouden zeggen van nou Friso is, is uh, donor of wij zijn donors. Ja, ja, ja. gewoon Dat motiveert gewoon veel meer van wij willen ook donor zijn. Ja, het is alleen misschien wel heel raar nu ook in, in dit geval, want stel dat er... Uh... Uh, stel dat, dat ze daarover gaan communiceren en Friso uh, redt het niet, laten, uh, laten we hopen dat het niet zo is, maar stel dat hij het niet redt, mm. dan, uh, uh, dan uh, krijgen we natuurlijk een hoop gedoe over wie dan een uh, koninklijk hart krijgt. Of een, uh, koninklijke... maar dat, maar, dat, dat zou ik ook weer niet goed vinden, dat het nee. geheim blijft. Ja, vind, maar ja... Vind... Alle donors moeten geheim blijven. Ja, maar zodra daarover gesproken wordt, dan weet je nu al dat er een of andere zuster uit het ziekenhuis dat verhaal gaat verkopen aan de story, ik roep maar wat. Of dat je daar, ja, dat dat je daar dat... gewoon een hoop gedoe over gaat krijgen. Ja, precies. En dat jij later krijgt door, oh, je hebt het hart van Priscilo. Ja, dan. dat lijkt me ook heel raar. <lacht> nee. Toch? Nee, dat zou ik, toch ook niet, uh, dat zou ik eerlijk gezegd ook niet op een gemeente wat willen. Wat een raar idee weer. Ja, nou ja, goed. Dat, uh, dat is mooi aan dit programma, dat je over de raarste dingen na gaat denken. Ja, nou ja, ja. Dus, uh, dus ja, ik kijk, ik kijk ook van, waar, wat gaat er in mei precies gebeuren? In mei zullen we uh, meer horen. Ja. Nou. Uiterlijk, eind mei. Nou, fijn dat ik het weet, dankjewel. Graag gedaan, fijne avond. Hetzelfde, dag. Doei. René. Ja. Hallo. Ja, Benne? Ja. W wacht even, ben ik nog op de radio? Of ben ik ja, er... je bent nog op de radio, Jaco Is raar, hè? Ik denk dat we bij Vodafone zitten. Ik denk dat er een kleine verbindingstoestand is. Hallo, wie heb ik nu? Ja, maar Hans. Dag, Hans, hoi. Ja, uit Enschede. Hallo Hans uit Enschede. Hallo, hoi. ik heb een uh, antwoord en een vraag. Nou, um, waar had je een vraag over? Oh, de vraag. Uh, prima, dat gaat over uh, Syrië. Uh, zitten nou die Syrische vluchtelingen op uh, Turks gebied te bombarderen? Die vluchtelingen daar. Ja. En aangezien Turkije een NAVO-land is, er is de afspraak van als één NAVO-land wordt aangevallen, dan wordt heel de NAVO aangevallen. Mm. Misschien weet je dat, misschien weet je dat niet, dat weet ik ook niet. Maar... <lacht> ja. Nou ja, zo, het, is, het, een, is, het is een mooie verwoording molte, inderdaad uh, van de ja, stappen dat stap kunnen ze nu aanpakken. Ja, ja. Ja, maar wat is je vraag? Dat is, dat is de vraag. Je vraag is... Uh, waar... nee, nee, nee, de vraag was uh, over, de, over die hype. Ja. Er zijn mensen, of uh, de, vooral dames van, van de moordafdeling die gaan in het weekend vaak, de drie dagen, vrijdag, zaterdag, zondag... gaan ze kijken in een discotheek... En dan gaan ze kijken welk meisje bekendst of het uh, waar het meest om. Uh, ja, die de, de meeste aandacht krijgt. Ja, dit heeft niks meer met Syrië en Turkije te maken, hè? Nee, nee, nee. Nee, ben je even voor mij, ja, ja. En dan gaan ze later vragen van hoe dat meisje. Of dan gaan ze zien hoe dat meisje eruit ziet. Ja. Van de kleding, et cetera. En dan nemen ze haar apart van de libelle of Story, of Magritte, of weet ik al wat voor wie. En dan gaan ze kijken van uh, wat ze daarmee kunnen doen. Ja. Wat ze met die kleding kunnen doen. Of ze dat kunnen verwerken in hun uh, assortiment van, van, van, van kleding en zo. Dat is eigenlijk de, ja, de, de vraag eigenlijk. Ja. Nou nee, ja, het antwoord eigenlijk bedoel je. antwoord, ja. Ja, eigenlijk vraag. jouw toevoeging over de eerste vraag van deze uitzending... over hypes en raasjes, dat dat een van de manieren is waarop ze... Ja. Daarmee bezig zijn. Ja, maar nou hebben we toch die, die, die, die, die vraag van Wat ik net zei over Syrië. Ja. Dat ze dus de Turkije aanvallen. Ja. Althans bombarderen. Nou, beschietingen, ja. En, en Turkije is een NAVO-land. Ja. En ik, ik zeg net, als ze één NAVO-land aanvallen, dan ja. vallen ze de hele NAVO aan. Ja. Dus wat doen ze nou? Maar jouw vraag is nu of de NAVO in actie gaat komen tegen Syrië. Dat is eigenlijk je vraag. Ja, dan kun je namelijk uh, dat, dat hele gedoe met Rusland en uh, China Ja. omzeilen. <laughs> dat hele gedoe. Ja, nou ja, ik, volgens mij zijn ze daar nog niet helemaal uit. En, uh, nee, dat, dat, dat weet ik ook. Het is ook wel mooi dat jij zit op te letten van, ja, jullie zijn over de grens gegaan. Ja. Dus ja, nu... Ja, uh, met ja. raketten te bombarderen daar. Ja, op, is het... Op het grondgebied. Ja, ja, maar ja, goed, er zijn natuurlijk hele discussies over, want het zijn, het zijn natuurlijk vluchtelingen. Ja, nee, dat maakt niet nee, uit. Ze zitten op, op terug. Ja, nee, ik begrijp het. Ja, maar je vraag is, gaat de NAVO in actie komen? Ja. Nou ja, dat uh, weet ik nog niet, maar ik vraag me af of dat uh, sowieso al bij iemand bekend is. Maar mocht het zo zijn, bel even naar 0800-1121. Dankjewel, Hans. Ja, oké. Okay. Dag. Ja. Doei, doeg. Els? Ja, dat ben ik. Hallo. Ik had nog een receptje voor tuinboontjes. Oh. En ik heb de indruk dat je zelf nog nooit tuinboontjes hebt gegeten. Nee, nou niet dat nee. ik me, ik, waarschijnlijk wel hoor, maar ja. het is me nooit ja. opgevallen dat dat dan nou, tuinlontjes is. in als, als ze komen, dan moet je ze doppen, maar ik krijg je vreselijk vieze vingers van. <laughs> maar ik koop ze dan wel in het potje. Oké, okay, ja. Maar uh, je koopt spekjes. Ja. Van die kleine blokjes, gerookte spekjes, die doe je uitbakken. Ja. Nou, en dan gooi je daar een beetje bonenkruid overheen, vers, of... Uit een potje. En dat is heel belangrijk, want ik krijg hier veel mail over. En uh, op, via alle kanalen reageren mensen op de tuinboontjes. Ja. En het bonenkruid is belangrijk. Ja, en dat uh, bak je heel even mee. Ja. Dan doe je er een lepel meel erbij. Ja, meel. En als je dat ja. flink doorgeroerd hebt, doe je daar gewoon het vocht van de tuinboontjes bij, niet te veel. Want ze moeten er niet in zwemmen. Nee. Nou, en dan doe je de, de, dat over de tuinboontjes gooien. En dan smaakt het echt heel erg lekker, hoor. Maar de vraag is nu... Um, wat voor tuinboontjes? Ja, u... Want moet, zijn het gedopte bruine tuinboontjes? Zijn en, het witte nou, tuinboontjes het in niet. de... Ik koop altijd gewoon tuinbonen. En ja, ik ben zelf geboren en getogen in Indonesië. Ja. Uit Limburgse ouders, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Maar... Ik heb het hier leren eten, want in, in Indonesië had je dat niet natuurlijk, hè. Maar ja. ik zal u vertellen, ik weet het verschil niet tussen bruine en witte tuinboontjes, hoor. Nooit van gehoord, ook. Oké. Okay. Dus het, het voor mij is een tuinboon een tuinboon, en wat voor kleuren het heeft. Ze zijn meestal groen als ik ze dop. Maar uh, inderdaad, ze, ze, ze kleuren wel bruin op, hoor, als je ze eenmaal gekookt hebt. Ja, maar ja, dat schijnt dus nog een beetje te variëren met welke tuinboontjes je uit de diepvries trekt. Ik heb nooit geweten dat er nog verschil was tussen tuinbonen, want dat hoor ik vanavond ook voor het eerst. Kijk, ja? wat, een, maar... uh, wat een onthulling hè, Radio ja. 1. Maar je moet ze echt met, uh, met dat uh, uh, uh, maken. Ja. kruid maken, ja. tuinbonenkruid. En dat wordt ook vers verkocht als de peulen komen, dan kun je dat erbij kopen. Nou, ik, uh, ik denk dat ik deze hele zomer aan de tuin wonen zit. Nou ja, je kunt het eens een keer proberen. Want, Met spekjes. Ja, het is best lekker hoor, om te ja. eten. Ik hoor He? het, ik krijg er honger van, dankjewel. Ja, en ik had kort, verleden week, had ik familie uit Engeland over. Ja. En ik vroeg hoe het met prins Fries zo was. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. Ze wisten het helemaal niet dat hij in Engeland was. Nou, eerlijk? Dus dat, ja, dat vond ik wel erg, hoor. Ja, dat is wel typisch. Ja, ja. Je zou toch denken dat dat... Uh... Dat zijn dan half Nederlandse, uh, Engelse, laat ik het zo zeggen. Ja. En nou, die wisten er niks van, van het hele verhaal. Maar volgens mij heeft, uh, volgens mij heeft dat er uh, ook wel mee te maken dat ze juist daarom... Kijk, ze woonden daar ook, uh, Mabel en Friso, maar ja. dat ze ook daarom voor Engeland hebben gekozen. Want hier in zo. Nederland zouden we inderdaad toch weer met 800 mensen voor de ingang gaan staan ja, van het ziekenhuis. Ja, inderdaad, ja. Ja. ja. Maar ja. ik wens je verder een hele prettige dag nog verder. Dankjewel. Maar, ja? Nou, tot de volgende keer, zal ik maar zeggen. Tot de volgende keer, Els. Eet smakelijk. Dag. Hassan. Hey, goedemorgen, Wat zit het met Hassan? Hallo, Hassan. Hey, ik wilde vragen, hoe lang bestaat Nederland? Hoe lang bestaat Nederland? Ja. Oh, dat is zo'n klein, klein stukje. Ik ben een beetje interessant van de geschiedenis. Ja. Hoe lang Holland bestaat Nederland? En heeft waarom twee namen Nederland en Holland? Kijk, dat vind ik echt een goede vraag. <laughs> en wat men vraagt, ik kom uit Turkije zelf ook. Eh, Turkije gaat niet bombarderen, denk ik, naar de Syrië. Nee, ik denk dat het ook wel uh, mee gaat vallen, maar uh, kom jij oorspronkelijk uit Turkije? Ja. Want uh, um, uh, er is wel opgeroepen vanuit Turkije dat de NAVO in moet grijpen, toch? Ja, natuurlijk Turkije NAVO, maar hij gaat niet alleen bombarderen of zo. Heeft nooit, uh, nee, er ja. zijn beschietingen geweest op een vluchtelingenkamp in Turkije ik, waar Syrische ja. vluchtelingen zitten. En de vraag is nu van uh, ja, in hoeverre zijn die beschietingen vanuit Syrië... of uh, uh, nou ja, en in hoeverre is dat dan al uh, uh, binnen Turkije... en in hoeverre moeten we nu met z'n allen... want Turkije, vindt nu, Turkije wordt aangevallen en dus moet de NAVO inderdaad... Nou ja, precies wat Hans zei, als, uh, als één blok in opstand komen en ingrijpen. Terwijl natuurlijk bij de NAVO nu wordt uh, nagedacht hoe dat het beste opgelost kan worden. Zonder dat het allemaal... Ja, ik heb niet zoveel verstand uh, van. <laughs> maar ik weet het alleen. Ja, Turkije wil allemaal helpen van uh, mensen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk altijd de basis. Ja. Nou, ik, ik vind het een... Mijn vraag eigenlijk is Holland bestaat Nederland ja. en... Ja, het is een prachtige... Het is al heel lang, maar volgens mij is die nog niet zo 1, 2, 3 te beantwoorden, die vraag. Hoe lang bestaat Nederland? Want het uh, hangt er vanaf uh, wat dan je definitie is van Nederland. Maar daar gaan we op los, want er zijn vast mensen die daarover gaan bellen naar 0800-1121. Okay. Dankjewel, Dank. Hassan. Doei. ook. <laughs> Doeg. avond Ja, dankjewel. Helemaal hetzelfde. 0800-1121.